12 uur. Het nos journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. Frankrijk erkent de Raad van Libische Opstandelingen. Overleg over de toekomst van het pensioen zit vast. En in Insel beginnen de WK-afstanden. Het is bewolkt vandaag. Er valt wat regen of motregen. Er is ook veel wind. In de kustgebieden is ook nog kans op zware windstoten. En het wordt vandaag ongeveer 10 graden. Morgen wordt het rustiger. Het blijft droog. Er zijn zonnige perioden. En het wordt 8 tot 11 graden. Frankrijk erkent de Nationale Raad van de Libische Opstandelingen als de enige legitieme vertegenwoordiging van de Libische bevolking. Frankrijk is daarmee het eerste land dat op deze manier afstand neemt van het regime van Gaddafi. Frankrijk stuurt ook een ambassadeur naar Benghazi, de oostelijke stad, die stevig in handen is van de tegenstanders van Gaddafi. En er is ook een vertegenwoordiger van de opstandelingen, welkom in Parijs. In Libië zijn ook vandaag weer zware gevechten... onder meer langs de noordelijke kuststrook... tussen de oliestad Raslanouf en Binjawat. Volgens het Rode Kruis zijn de afgelopen dagen... tientallen burgers gewond geraakt of omgekomen. En over die situatie in Libië is vandaag topoverleg in Brussel. Zowel ministers van Buitenlandse Zaken van de EU... als de ministers van Defensie van de NAVO zitten bij elkaar. En onderwerp van gesprek is de mogelijkheid... voor het instellen van een no-fly-zone boven Libië. Correspondent Wessel de Jong is bij het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Wessel, eerst maar eens beginnen met dat overleg van de EU-ministers. Hoe gaat dat, denk je? Ja, die ministers van Buitenlandse Zaken gaan kijken hoe ze met Libië, hoe Europa met Libië moet omgaan. Nou, je vertelde het zojuist al, hè? die Franse president heeft die voorlopige raad van die opsterlandeling, euh, heeft ze erkend als ze enige legitieme vertegenwoordiger van Libië. Nou, je hoort al direct dat de Duitsers daar niet zo heel veel zin in hebben. Westerwelle heeft gezegd, ik heb geen zin om partij te worden in een burgeroorlog. Mevrouw Ashton, zeg maar de minister van Buitenlandse Zaken van Europa, heeft gezegd dat het helemaal niet kan. Wij kennen alleen maar, wij kennen alleen maar landen. Kortom, daar is nog een heleboel stof voor discussie vandaag. Dan de NAVO, daar zit jij nu. Hoe ja. gaat het daar vandaag?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 Nederland is op alle punten zeg maar zeer terughoudend. Zowel wat betreft het uh, erkennen van die voorlopige raad. Als ook als het, uh, zowel als het gaat ook over die, uh, die no-fly zone. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die, uh, met die drie marine mensen die nog uh, vastzitten. Maar mocht het bijvoorbeeld tot zo'n no-fly zone komen. Dan uh, zegt minister Hillen, zegt dan zijn we een loyale bondgenoot. Met andere woorden, Nederland zal dan geen stokken in de wielen steken omwille van die mensen die daar vastzitten. Maar zeer terughoudend. Zeer voorzichtig is Nederland op dit moment. Wessel de Jong volgt de situatie het overleg over Libië bij de NAVO en ook bij de EU. Vandaag zijn in verschillende provincies de kersvers gekozen statenleden geïnstalleerd. En in Gelderland bleek een statenlid van de PVV, behalve de Nederlandse, ook de Turkse nationaliteit te hebben. En dat ligt erg gevoelig omdat partijleider Geert Wilders fel gekant is tegen dubbele nationaliteiten bij mensen met een publieke taak.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 Hartleers werd er nog geroepen. Foto's maken daar in Gelderland. De vasthoudende verslaggever is Matthijs Holterop. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling zitten vast. Volgens betrokkenen zijn er grote juridische problemen ontstaan bij de uitwerking van een nieuwe pensioenregeling. De onderhandelingen daarover waren vorige week in een eindfase gekomen. Maar de gesprekken tussen werkgevers en werknemers... die lijken nou ernstige vertragingen op te lopen. Gert-Jan die volgt die hele discussie over de toekomst van het pensioen. Wat is nou het probleem, Gertjan? Ja, we krijgen inderdaad dat nieuwe systeem hoofdlijnen bekend. Maar wat doe je met wat we nu al hebben opgebouwd? Dat is een belangrijke vraag waar een antwoord op moet komen. Want bij elkaar hebben we al 800 miljard eh, gespaard. Dat is eigenlijk van ons. En hoe ga je daar dan mee om? En het idee, en dat stond in het concept van vorige week... was dat dat ondergebracht moest worden in het nieuwe systeem. Systeem. Maar wat nu als mensen zeggen: ja, het is van mij en ik wil dat niet? Nou, de onderhandelaars hadden gezegd: dan leggen we de verantwoordelijkheid bij de pensioenfondsen en die kunnen dan zeggen: wij kunnen mensen dwingen over te gaan in dat nieuwe stelsel, dus ook wat we al gespaard hebben. Daar gaan ook de nieuwe regels uh, voor gelden. Nou, en nu blijkt uit juridische adviezen dat dat knap lastig is... en dat de onderhandelaars echt bang zijn voor uh, jarenlang juridisch getouwtrekken. En daar zit eigenlijk ook niemand op te wachten. Was dit nou iets wat ze zagen komen? Een hete aardappel die vooruitgeschoven werd? Of is dit nou ineens nieuw? Nee, nou ja, dat dit een probleem was... en dat er ook juridische haken en ogen aan zitten, uh, dat was wel uh, bekend. Maar uiteindelijk... Na al die onderhandeling kwam er men er toch op uit... dat het beste is om die twee systemen die dan mogelijk zouden bestaan... om die bij elkaar te voegen. Want als je het uit elkaar trekt... dan hou je dus een systeem waar we tot nu toe in gespaard hebben. En vanaf het nieuwe stelsel gaan we dan in een soort van nieuw pensioenfonds sparen. Dat wordt heel ingewikkeld. Maar plus dat er misschien ook mensen zijn die zeggen van... ik wil die oude rechten wel in dat nieuwe stelsel uh, brengen. Nou, daar wordt het allemaal heel erg ingewikkeld van. Uh, plus dat dat ook consequenties kan hebben voor de uitkering... en de hoogte van de uitkering. En dus had men eigenlijk de voorkeur voor één stelsel. Maar ja, daar zitten dus de nodige haken en ogen aan. Ja, gaat het nou allemaal niet door of komen ze hier wel uit? Uh, hoe gaat het verder? Nou, er zal ongetwijfeld wel een oplossing voor uh, gevonden worden. Maar het wordt wel ingewikkeld. En het zal in ieder geval langer duren, is de verwachting. Um, en ja, men had ook als een eis van het moet een simpel systeem worden. En je gaat je nu toch wel afvragen als dit soort problemen niet simpel opgelost kunnen worden. Of het simpele systeem, wat uitlegbaar is aan iedereen en wat ook iedereen snapt, er echt wel gaat komen. Maar goed, dat moeten we dan zien. Het zal in ieder geval langer duren. Een hobbel dus bij het maken van een nieuw pensioenstelsel, Gert-Jan Topcrimineel Dino Sourel heeft in de rechtbank in Amsterdam afstand genomen van zijn voormalige partner Willem Holleder. En het is voor het eerst dat een van de verdachten in het liquidatieproces het zwijgen over Holleder doorbreekt. Sourel en Holleder waren partners, maar ze kregen volgens Sourel ruzie in 2005. Sorel zegt dat hij ontdekte dat Holleder zijn naam misbruikte... voor zijn afpersingspraktijken. En sindsdien zouden de twee geen contact meer hebben gehad. Sorel werd eind vorig jaar opgepakt voor betrokkenheid... bij liquidaties in het criminele circuit. Oud-premier Wim Kok stopt mee met zijn werk als commissaris bij oliemaatschappij Shell. 72-jarige Kok is sinds 2003 voorzitter van de commissie verantwoord ondernemend bij Shell. En hij is ook lid bij, van de commissie voor benoemingen. En in die functie wordt hij opgevolgd door Axel Nobel topman Hans Weijers. Sport. Insol, de wereldkampioenschappen afstanden beginnen vandaag. Laatste toernooi van het schaatsseizoen. De vrouwen komen in actie op de 3 kilometer. En de mannen op de 1500 meter. En Sebastian Timmerman die zit daar in een gloednieuwe overdekte ijshal. Sebastian, eerst maar even de mannen. Moet dit de dag worden van bijvoorbeeld Mark Tuitert? Nou, ik weet het niet. Want hij heeft wel veel problemen gehad dit seizoen. Met zijn rug onder meer. Uh, daardoor een tijdje langs de kant gestaan. Hij kwam daarna terug met goede prestaties in Moskou en Salt Lake City. Maar vorige week in Heerenveen vond ik hem zo zo. Ik verwacht eerlijk gezegd gezien de vorm van vorige week wat meer van Stefan Groothuis. Uh, die deed het toen heel erg goed. Werd op de 1500 meter nipt verslagen door Shorny Davis en won de 1000 meter. Dus wat Nederlandse favorieten betreft staat Groothuis op 1. En Tuitert en Simon Kuipers op 2. Shorny Davis, uh, hij is de te kloppen man. Dat is ja, een van de dutte te kloppen mensen. Uh, Rijdt tegen Hoa Bukku. De Noor heeft wel wat goed te maken, toch een beetje tegenvallend dit seizoen. Skobref ook altijd goed op de 1500 meter. Dus dat kan een mooi duel worden, een mooie strijd worden. Dan eens even kijken we de vrouwen. De drie kilometer voor de vrouwen. Irene Wust, die uh, voelt zich goed. Geldt ja. dat ook voor deze afstand? Ja, die heeft ze vorige week niet gereden in Heerenveen. Waar ze de 1500 meter en de 1000 meter wel uh, reed. En ook trouwens allebei won. Um, dus Wust is in een hele goede vorm. Die heeft echt een prachtige stijgende lijn in haar seizoen. En ik denk daarom dat ze ook zeker mee gaat doen om, uh, om de medailles op die drie kilometer. Maar de absolute topfavorieten vinden we natuurlijk in de laatste rit. Dat is Martina Sablikova uit Tsjechië. Maar daarachter zit een groep dames met Wust, met de Duitse Beckert En laten we ook niet vergeten, Claudia Pechstein. Die gaat strijden, denk ik, om, uh, om de andere medailles. Pechstein is er dus ook weer bij. En het is allemaal in een mooie nieuwe ijshal daar. Ja, het ziet er allemaal prachtig uit. Uh, het ijs is goed... En we hopen allemaal dat er niet al te veel stof op gaat waaien. Want ze zijn ook nog volop aan het bouwen hier. De is nog niet af. <laughs> Sebastian Timmerman, daar in Insol. En wij gaan kijken bij het verkeer. Keespraak zit klaar weer daar mee bij de AWB. Goedemiddag, Jan. Eén file, op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Hij staat bij Akersloot, twee kilometer vanaf de AFRIT Castricum. De rechte rijstrook is dicht. 12 over 12, hoofdpunten van het nieuws. Frankrijk erkent de Raad van Libische Opstandelingen. Overleg over de toekomst van de pensioenen zit helemaal vast. En in INSEL beginnen de WK-afstanden. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Eens kijken of we het nog kunnen. Uh, dank aan Klaas en Frank trouwens. Uh, en nu snel over tot de orde van de dag. Uh, zij zaten hier de afgelopen tijd en uh, we zijn blij dat we terug zijn. Vanavond begint bij de VPRO een serie over lang gestraften in Nederland. De serie is gemaakt door advocaat en oud-journalist John Peters. En we praten zo meteen even met hem. In het mediaforum presentatrice Shasha Morali en Maxman Jan Slachter... En het gaat onder meer over de drie BBC-journalisten die 24 uur in Libië in de gevangenis hebben gezeten. Ze zijn daar ook geslagen en bedreigd. Een van hen vertelde hoe ze mishandelingen van andere gevangenen hebben gezien. I can't describe how bad hoe was it was. They were uh, most of them they, uh, hooded and handcuffed really tightly, all swollen hands, broken ribs. They were in agony. They were screaming. En dan de hoogste score in de nationale Nieuwsquiz, die is 104. En de kandidaat van vandaag komt uit Lelystad en heet Nordin Bellari. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws van vandaag. Mannenzender Veronica gaat voor het eerst een kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal uitzenden. Op 25 maart speelt Oranje tegen Hongarije. Dat duel is dus dit keer niet bij SBS te zien, maar u moet even doorzeppen naar Veronica. Oranje moet op SBS 6 wijken voor, jawel, Sterren dansen op het ijs. Het succesvolle trotsprogramma Ali B op volle toeren is ook volgend seizoen weer op de buis. Meer dan 750.000 mensen zagen gisteren de laatste aflevering van het eerste seizoen. In op volle toeren gaat Ali B met een collega-rapper op bezoek bij iconen van de Nederlandse muziek. Rapper Winne en Henny Frienten waren de laatste hoofdgasten... en Vrienden was erg onder de indruk van de nieuws, nieuwe versie van zijn hit 32 jaar. Dat is zo'n andere flow en zo'n relaxte uitstraling... Echt teksten die toe doen. Ja, ik vond het, uh, het. Het deed me echt wat. De eerste serie kreeg lovende kritiek. en wordt zelfs gefluisterd dat het programma de Nipkoff-schijf moet krijgen. Of Ali B die ook echt in de wacht sleept, dat moeten we afwachten. Maar een tweede seizoen gaat er dus wel komen. Al jaren is Hilversum de media-hoofdstad van Nederland. Maar toch lijken steeds meer omroepen naar Amsterdam te trekken. Vanmorgen kwam de regionale krant met een interview met mediawethouder Jan Rensen... die felle kritiek uitte op de Amsterdamse schreeuwers, zoals hij dat noemt... met dagblad het parool voorop, die maar wat roepen. Het ligt allemaal iets genuanceerder dan het artikel doet vermoeden... en Rensen maakt zich dan ook geen zorgen over de toekomst van Hilversum als mediastad. Integendeel. In de gooi stond het vanochtend inderdaad nog wat fors geformuleerd. Dat zijn uh, zeker die mijn woorden. Uit het uh, feit dat RTL hier uh, blijft en vooral de redenen die ze daarvoor aanvoeren... Blijkt dat het wel uh, goed, uh, goed gaat met Hilversum als mediastad. Er zijn allerlei factoren die daar een rol bij spelen. Uh, en dat zal ook wel zo blijven. Ik denk dat we er veel meer aan hebben als wij als mediastad samen met Amsterdam en Utrecht en Amersfoort en Almere... een Media Valley uh, gaan organiseren waar veel meer dan radio en televisie mee gemoeid is. Ook games en GT en andere zaken. Zodat we ook internationaal veel sterker staan. Dat is beter dan elkaar vliegen, proberen af te vangen. En wij kunnen onze bijdrage met het Mediapark en wij als daar daaraan heel goed bijdragen. En daar wordt iedereen beter van, denk ik. Het muziekkartijn van de nieuwsite nu.nl krijgt een eigen radioprogramma op Kix Radio, het internetstation van Rob Stenders. Vanaf zondag is daar tussen 12 en 1 wekelijks de muziek van nu.nl te beluisteren. Kix DJ Sander Hogendoorn gaat het programma presenteren en na de uitzending wordt het programma gepodcast. Vanavond wordt er opnieuw volop gevoetbald door Nederlandse clubs. PSV, Ajax en Twente strijden in de achtste finales van de Europa League. RTL 7 zendt de wedstrijden van Ajax en PSV uit. En Twente moet het opnieuw doen met een samenvatting. Manager Algemene Zaken van FC Twente, Jan van Halst, is daar boos over. Hij is nu aan de telefoon. Jan, goeiemiddag. Goedemiddag. Je bent niet blij met die keuzes van RTL 7? Nou ja, kijk, het liefst zijn wij op het open net. Maar dat ik boos ben, absoluut niet hoor. Ik weet niet uh, waar u dat vandaan houden. Oh, nou, ik hoor net uh, dat je niet boos bent. Um, maar uh, RTL zendt Twente dus weer niet uit, wel PSV en Ajax. Ja, ja, maar goed, dat is een hele logische keuze. Kijk, het is een commerciële zender. En uh, het is nog steeds zo dat uh, de clubs die nu uitgezonden worden... de meeste kijkers uh, of de hoogste kijkcijfers hebben. Ja, wij moeten gewoon als club zorgen dat we in dat rijtje terechtkomen... En, uh, nou, we zijn er hard mee bezig, maar waarschijnlijk nog niet ver genoeg. Dus ik, uh, ik, ik begrijp de keuze best wel. Ja, maar dat zeggen ze ook... het is wel jammer, het liefst het lief zijn we wel op het open net. Ja, maar jullie zijn de landskampioen, Jan. Ja, ja, inderdaad. Maar ja, goed, uiteindelijk... Uh, kijk, uh, we leven in een financieel en dus ook commercieel moeilijke tijden. Dus ik kan me goed voorstellen dat RTL als commerciële zender die afweging uh, maakt. Ja, uh, dat zeggen ze daar ook hey, inderdaad. Ajax en, en PSV, ja, die merken zijn toch iets groter, trekken meer kijkers. En dus zenden we die wedstrijden live uit en Twente moet het doen met de samenvatting. Ja, inderdaad. En wij moeten gewoon hard werken om, uh, om uh, ons merk uh, net zo groot of nog groter te krijgen dan die twee clubs. Ja, ja. De, de twente achterban is nog niet groot genoeg in Nederland, kennelijk. Nee, nee, nee. We zijn wel hard op weg. Dat be be bewijzen de laatste CPM-meting ook. Dat onze fanbase, ons achterland, uh, ja, is al uh, bijna net zo groot als uh, PSV. Maar ja, nog niet uh, van, van Ajax en zelfs niet van Fijnoord hoor. Ondanks wat sportieve wat, wat mindere jaren. Maar uh, ja, er is toch uh, vanuit het verleden nog een enorme achterban. Ja, um, overigens hoeven de Twente-fans die, uh, die dan niet die wedstrijd live kunnen zien... Uh, niet te wanhopen, want de Belgische kan vast zendt de wedstrijd wel uit, hè? Ja, ja inderdaad. Dus uh, ja, we hebben een hoop Belgische spelers, Belgische trainen natuurlijk. Dus dat is voor hun een heel aantrekkelijke wedstrijd. Ja. In, in Oost-Nederland gaan ze allemaal naar de Belg kijken vanavond? Ja, ja onder andere, ja. ja. Jan, dankjewel. Succes vanavond. Ja, dankjewel. je Um, vanavond begint bij de VPRO de zesdelige serie Langgestraft. Over de naam, uh, ja, die geeft het al een beetje weg, over langgestraften gaat dat natuurlijk. Mensen die in de gevangenis zitten. Advocaat John Peters praat daarin met onder andere een tbs'er die al twintig jaar vast zit. En een vrouw die nooit meer vrij zal komen. John Peters is nog bezig met de afwikkeling van de serie. Hij staat nu buiten de poort van een tbs-kliniek in Balkbrug. Goedemiddag. Goedemiddag. U moet zo weer al uw zakken leeghalen om daar naar binnen te mogen. Ja, daar komt het wel op neer. Schoenen uit, riem af, sleutelbos inleveren. Het ja. hoort erbij, hè? U bent het intussen gewend. Uh, u bent nu advocaat, maar uh, niet altijd geweest, hè? Want u bent van huis uit journalist. Ja, ik ben nu twaalf jaar advocaat. En voor die tijd heb ik tien jaar lang voor uh, actualiteitsrubrieken brandpunt en netwerk uh, gewerkt als uh, redacteur verslaggever. En daarvoor wel rechten gestudeerd. Dus het is ook niet helemaal vreemd ja. dat u die advocatuur in bent gegaan. Wat, wat bracht u daar toe? Nee, nou, ik, ik was op een gegeven moment... ik maakte alle, alle, allerlei soorten reportages, hoor. Niet alleen die een in juridische inslag hadden. Maar ik. Had op een gegeven moment heb ik uh, Hans en Willem Anker... Uh, zo'n zo maandje gevolgd. Uh, toen zei de zaak Magda U, uh, de engel des doods... werd zij toen destijds genoemd. Uh -huh. uh, gevolgd bij de voorbereiding van, uh, van de zitting... Uh, bij het opstellen van de pleitnotitie... onderlinge besprekingen, bezoek aan cliënten... Uh, nou ja, en de zitting zelf... En, nou, ik, ik raakte weer zo gefascineerd en geprikkeld om toch iets te gaan doen... met wat mijn oude passie was, namelijk uh, strafrechtadvocaat worden... wat er voorheen niet van was gekomen. Dus ik dacht na tien jaar journalistiek, uh, ik ga het toch doen. Ja. En dan heb je dat en een tijdje gedaan ik een en, dacht, en toen begon het op een andere manier... weer te kriebelen en u denkt, ik moet nu weer programma's ja. gaan maken. Nou ja, na tien jaar advocaat dacht ik, nu moet ik toch eh, proberen die twee, eh, eh, die twee beroepen bij elkaar te, te krijgen. Eh, dat was in de tien jaar advocaat was, eh, zo'n beetje. En toen eh, heb ik wat programma's bedacht waarvan dit er één is. En deze heb ik verder met, eh, met Willem Anker, die heb ik gevraagd van, goh Wim, wil je daaraan meewerken? En met Marie Koopman, eh, hebben we, met zijn drieën hebben we dat uitgewerkt. En eh, vervolgens eh, gepresenteerd aan, aan, aan in ieder geval de VPRO en die, die hapte vrij snel toe. Ja. Uh, die was geïnteresseerd, uh, vond het een, een, een interessant project. Ja. Nou, over de rol van Wim Anker gaan we het ook nog wel even hebben. Sterker nog, we gaan hem zometeen zelfs even horen daarover. Eerst even een stukje van, dat, uh -huh. van die serie laten horen. Over mensen die dus lang achter de tralies zitten. Uh, zelfs levenslang in uh, sommige gevallen. Even luisteren naar een ja. fragment. Ik hoop zonder TBS en, en zonder die mensen. Zonder uh, hulpverlening in mijn nek. Ja, ik hoop echt dat ik hier vanzelf ben. Want vroeger schreeuwden we erom. Letterlijk ongescheeld bij het politiebureau. Mocht je ook in het dossier kijken. En nou vraag je die niet meer om... en nou komen ze bij borstjes om je voet heen. Vroeger hadden we ze nodig. Nou niet meer. Nou. Ja. Uh, vinden ze het allemaal echt uh, zo erg om tbs te krijgen? Of zijn er ook mensen die er wel tevreden mee zijn? Nou, ik heb met twee TBS'ers gesproken. Hey, dit was Freddy, hè, die wordt vanavond uitgezonden. Uh, Freddy is uh, uh, de man die uh, uh, vier jaar gevangenisstraf heeft gehad en TBS. Zit nu al ruim twintig jaar in TBS en staat min of meer met één voet terug in de maatschappij... Um, ja, hij vindt het verschrikkelijk lang duren... en de onzekerheid blijft boven zijn hoofd hangen. Daar heeft hij uh, wel een beetje genoeg van. En de andere TBS'er is een, is een mevrouw, 38 jaar. Die zit nu al 14 jaar in TBS. En die zit op de zogenaamde longstay-afdeling. Dat wil zeggen, uh, ze wordt niet meer behandeld. En longstay betekent, betekent eigenlijk, uh, eigenlijk sterven in, in, in, ja. Ja, achter die ijzeren poort in ja. detentie. Zit er eigenlijk een, een overeenkomst in al die verhalen van die mensen die we hebben gesproken? Nee, het zijn. An... Totaal verschillende verhalen. Ik, ik dacht uh, begin ook nog wel, hoe ga je nou vijf verschillende gesprekken voeren met mensen om te praten over hoe zij het achter die deur ervaren. Uh, en ho ho hoe ze hun toekomst uh, al dan niet nog zien. Maar ik uh, moet u zeggen, uh, althans, de drie die we nu af hebben, dat zijn echt drie totaal verschillende verhalen. Ja, en, en, en dus interessant ook uh, natuurlijk om te volgen. Uh, u hebt ongetwijfeld ook geprobeerd om een van de bekendste langgestrafte van Nederland, Mohamed B. de moordenaar van Theo van Gogh, ben voor de Kamer te krijgen. Ja, we hebben ze allemaal geprobeerd. En? Ja. Nee, dat, dat is, we zijn de afgelopen twee jaar heel druk bezig geweest... om, uh, ja, om een lijst samen te stellen van, uh, van mensen uh, die we graag willen doen. En daar uh, staan een aantal van, van deze beroemdheden op, zal ik maar zeggen. Ook degene die u noemt. Maar om allerlei redenen is dat uh, niet doorgegaan. Bovendien uh, diende justitie uiteindelijk toestemming te geven... voor de mensen die wij wilden interviewen. En ja, daar moet je overeenstemming over bereiken. Omdat zij vooral ook kijken naar... Uh, ben, zij, zij, zij zeggen, deze mensen vallen ons, onder onze verantwoordelijkheid. Maar we hebben ook met nabestaanden te maken. Dus we mm. willen daar heel zorgvuldig mee omgaan. Uh, misschien is het zelfs wel interessanter... om wat, wat onbekendere mensen te, te aan het woord te zien, lijkt me. Ja, dat is ook zo. Uh, we hebben nu allemaal... Tussen aanhalingstekens onbekende mensen die heel lang gestraft zijn. En, uh, het gaat om de persoonlijke verhalen van die mensen naast het, het commentaar in de breedte. Zoals Wim Anker dat uh, geeft. Omdat boven elke uitzending een kopje hangt. Hè, TBS, long stay, vrouwen in detentie, levenslang, uh, zeden. Uh, dus hij geeft het commentaar in de breedte en ik voer het uh, persoonlijke gesprek. Ja. Daarmee is de rol van Wim Anker geduid. Uh, meneer Anker, goedemiddag. Goedemiddag. U geeft dus juridische duiding bij het uh, thema van elke aflevering. Uh, ja, de politieke trend is harde straffen. Is dat een goede zaak volgens u? Dat is helemaal niet nodig, al denkt de samenleving van wel. Want uh, Nederland liep 10, 20 jaar geleden qua strafmaat... in vergelijking met buitenlanden wel wat achter, als je het zo uh, kunt noemen. Maar die positie uh, die is al lang verlaten. Dus het is absoluut onjuist dat Nederlandse rechters uh, te laag zouden straffen. Dat uh, is helemaal niet meer aan de orde. Het is van u bekend hè, dat u heel uh, begaan bent met die, met die lang gestrafte. Uh, u blijft die mensen ook nog altijd bezoeken die, uh, die u ooit hebt uh, geholpen. Uh, wat vindt u van het resultaat van deze serie? Wat ik tot nu toe gezien heb, vind ik uh, mooi gefilmd. Dat hebben wij ook als voorwaarde gesteld. Een rustig beeld, niet gebaseerd op enige sensatiezucht. Dus we laten de mensen aan het woord. Jammer vind ik het de beperking van de zijde van het uh, departement... dat de personen niet vol in beeld zijn. Ja. Want je hebt toch... Uh, ja, wat ik had gewild is om, om de mens uh, achter het uh, ernstige delict... Uh, ja, te, te presenteren. En ja, het ministerie heeft toch uh, beperkende voorwaarden gesteld. Ja. En dat vind ik wel jammer. Hoe, hoe kan dat eigenlijk? Want ik heb u volgens mij onlangs nog in een, uh, in een tweedelige serie. dat ging meer over jullie kantoor. Ja. Hè? maar daar kwamen ook die lang gestraft in beeld. Daar mocht het blijkbaar wel. Ik moet u zeggen dat dat uh, bijna uniek te noemen was enig in zijn soort. Het ministerie heeft toen wel groen licht gegeven, maar nu niet meer. En in die documentaire dus over ons kantoor, anker en anker waren de mensen... al was het een levenslang, al was het een, een TBS die vijftig jaar vast zat, vol in beeld. En dan krijg je dus veel meer een idee van de mens... Achter het delict, hè, de mens die veel meer is en um, groter dan dat vreselijke feit. En dat, dat vind ik nu een beetje jammer. Ja. Uh, John Peters, dat, dat, is, dat lukt op geen enkele manier. Om, om, uh, want dat is wat er gebeurt. Er wordt eigenlijk heel, uh, heel close ingezoomd op mensen. Je ziet mensen eigenlijk niet volledig mm -hmm. in beeld. Nee, dat klopt. Dat klopt. Uh, <kijf> nou ja, wat, wat ik zelf vind, uh, ik. ik uh... Allemaal als Wim het ook vindt, wat was wel onze insteek. Maar ik vind toch dat door de manier waarop het uh, gefilmd is en in beeld wordt gebracht. heb ik zelfs bij, bij het kijken naar, naar deze en het luisteren naar deze gesprekken. Uh, mis ik in die zin geen, geen gezicht. Je, je mist het niet eens. Althans, zo komt het bij mij over en ook bij de mensen die het uh, gezien mm. hebben. Maar ik, ik ben het met Wim eens. Het was, ja, het was nog, nog toch mooier geweest als de mensen gewoon. want een aantal wilden dat ook volop uh, in beeld waren geweest. Ja, en u hebt. U, Steeds 2,5 tot 3 uur wel met die mensen gesproken. Dat wordt dan teruggemonteerd naar, ik geloof, een half uur. Is dat niet te weinig om dat hele verhaal dan goed over het voetlicht te krijgen? Nee, nee, vind ik niet. Ik heb uh, vroeger, uh, ben ik uh, ook journalist geweest, heb veel uh, reportages gemaakt... en een half uur televisie is gewoon heel erg lang. En een half uh, uh, uur, nee, een half uur televisie is niet erg lang... maar een half uur gesprek met één persoon... daar kun je heel veel informatie uh, over brengen. En dat blijkt hier ook. Ja. Het, het, het schetst het leven van, van deze mensen wel in mijn, ja. uh, in mijn beleving. Nou zei Anker net, van, uh, ik had toch liever gehad dat ze dat meer in beeld kwamen... dan zie je ook meer, uh, krijg je ook meer voeling met het verhaal achter die mensen... Dat is tegelijkertijd ook vaak de kritiek wel, hè? Dat, uh, dat, ja, dat die mensen nu ineens als slachtoffer neer worden gezet. Terwijl ze natuurlijk toch wel het een en ander hebben gedaan. Bent u daar niet bang voor? Nee, maar dat is... Nee, nee, nee, nee. Ja, goed, dat zal ongetwijfeld gezegd en uh, geroepen gaan worden. Maar ik vind niet, in alle oprechtheid, dat, die, dat we het zo gemaakt hebben. We hebben het, uh, uh, wij spelen hier niet de rol van de moraalridders op welke manier dan ook... om, om excuses te, te zoeken voor of begrip te kweken voor hetgeen die mensen gedaan hebben. Sterker nog, we confronteren hen er gewoon. Maar ja, hoe het ook zij, je hebt gewoon iemand doodgestoken. Punt. He, en dan natuurlijk willen we wel weten uh, van hoe dat leven ervoor uitziet. En natuurlijk willen we van die persoon weten hoe die, uh, die detentie heeft ondergaan of ondergaat. En welke uh, uh, toekomst uh, hij nog ziet. Uh, kijk, we willen uh, de, deze... Meer dan die ene daad die ze gepleegd hebben. Mm -hmm. uh, ze zijn een, een dag in hun leven uit de bocht gevlogen. Maar het zijn mensen met hun eigen levensverhaal. En, en uh, dat vinden we dat we daarmee gewoon een, een mens uh, achter dat etiket... de verkrachter, de moordenaar uh, uh, weergeven ja. en kijken. Waardoor wij wel hopen dat ze een iets wat genuanceerder beeld krijgen... over de mensen die gevangen ja. zitten. Uh, meneer Anker, we hebben net al even die documentaire genoemd over jullie kantoren. We hebben die serie gehad, Kijk in de Ziel. Hè? En uh, nu, nu dit weer. Er is veel, veel aandacht voor, uh, voor uw vak. Dat is al uh, enige jaren zo. En waarom ik hier nu voor gekozen heb uh, om mee te doen is omdat een strafadvocaat, dat geldt voor al mijn collega's, ook uh, regelmatig wordt geconfronteerd met vragen. ik kan wel zeggen dagelijks van straffenrechters ook te laag, uh, is levenslang niet twintig jaar, is een TBS kliniek een duiventil, uh, zijn gevangenissen niet te luxe. Al die opmerkingen, al die vragen, maar ook al die vooroordelen, daar kun je nu via deze serie wat aan doen. Want Peters spreekt met de betrokkenen en dan ga ik vervolgens het in een breder kader plaatsen door feiten te noemen voor de TBS... En levenslang, et cetera. Ja. Dus plaatsen in een breder kader. Dat is mijn rol. Het is ook een uh, voorlichtingsserie, uh, kan je nee, eigenlijk zeggen. Goed, nou, we gaan allemaal, allemaal kijken vanavond. Dank ja. uh, u allebei voor de uitleg. Wim Anker Tot en het John is. Peters. Vanavond 20 over 9 op Nederland 2. De serie dus Lang gestraft. Zometeen het Mediaforum met uh, Jan Slachter en Sascha Mourali. Het is nu half 1 geweest. Ruim zelfs. Hier is Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Dino Soerel heeft in de rechtbank in Amsterdam afstand genomen van zijn voormalige partner Willem Holleder. Het is voor het eerst dat een van de verdachten in het liquidatieproces het zwijgen over Holleder doorbreekt. Soerel zegt dat hij ontdekte dat Holleder zijn naam misbruikte voor zijn afpersingspraktijken. Frankrijk erkent de Nationale Raad van de Libische Opstandelingen als eerste enige legitieme vertegenwoordiging van de Libische bevolking. En Frankrijk is daarmee het eerste land dat op deze manier afstand neemt van het regime van Gaddafi. De vrouw die vandaag voor de PVV-statenlid is geworden in Gelderland... zegt geen idee te hebben hoe ze aan haar dubbele nationaliteit komt. Behalve Nederlandse is ze ook Turkse. Bij de installatie van de statenleden zei ze dat ze overdonderd is... en dat het wordt uitgezocht. En de inflatie is in februari iets gedaald en uitgekomen op 1,9 procent. Sinds juli vorig jaar steeg de inflatie en dat die nu is gedaald... komt volgens het CBS door gedaalde tarieven voor telefoneren en internetten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De zuidwestenwind waait vanmiddag stevig door. In de kustgebieden staat een krachtige tot harde wind, windkracht 6 tot 7... met daarbij zware windstoten tot 80 km per uur. Er is verder veel bewolking en af en toe valt er wat lichte regen. De middagtemperatuur ligt tussen 8 graden op de Wadden en 11 graden in Limburg. Vanavond blijft het bewolkt en valt er af en toe wat motregen. In de nacht wordt het vrijwel overal droog en klaart het vanuit het noordwesten op. De minima liggen rond 4 graden. Morgen, vrijdag, begint de dag met veel bewolking... en kan er in het oosten en zuidoosten nog een drup regen vallen. In de loop van de dag klaart het steeds verder op en is er ruimte voor de zon. Het wordt opnieuw een graad of 10... bij een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige, westenwind. Het weekend verloopt zacht. Met maxima van gemiddeld 13 graden doet de temperatuur lenteachtig aan... En vooral op zaterdag is er ruimte voor de zon. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met tv-presentatrice Shasha Morali en de voorzitter van Omroep Max. Hij is ook presentator daar, Jan Slachter. Welkom uh, allebei. We beginnen even over die uh, drie BBC-journalisten die in Libië uh, zijn uh, opgepakt. Hebben daar vastgezeten in een gevangenis. En werden daar geconfronteerd met allerlei uh, vreselijks. Uh, uh, bijvoorbeeld een nep-executie hebben ze daar uh, uh, gezien, ze werden zelf ook geslagen, heb ik begrepen. Uh, ze werken voor BBC Arabia, werden bij een blokkade in Tripoli gearresteerd. Terwijl ze alle juiste papieren wel bij zich hadden. En intussen daar in die gevangenis zagen ze dus ook hoe anderen gemarteld werden. Gaddafi heeft intussen uh, aan de BBC zijn excuses aangeboden. Hij zegt, dit was niet de bedoeling. Sasha Morali, je begint al te lachen. Foutje bedankt, zou ik bijna zeggen. Ja, kijk, dit soort dingen maken natuurlijk deel uit van, van dictatoriale regimes. Dat, dat zijn geen foutjes, dat zit in een systeem. Ik kan je, het is heel gruwelijk, maar een Syrische mop vertellen... dat gaat over een Syrische, een Amerikaanse en een Franse spion... die een konijn gaan vangen, ieder. De, uh, Syrische, Jan, let je op, want het is voor ja, de, de marx getraind. De Amerikaanse de trainer, spion gaat als eerste uh, achter een konijn aan... komt na een uur terug met het konijn... En roept ze, uh, you ain't gonna be as quick as I was. En dan nou gaat de Fransman achter de konijn en komt na een half uurtje terug... en die maakt er een prachtige ragout van. De Syrische spion gaat het bos in en die komt na een uur niet terug, na twee uur. En midden in de nacht gaan die andere twee spionnen toch een beetje bezorgd kijken. Uh, de Syrische spion heeft een ezel aan een boom gebonden... Uh, en is hem met stokslagen aan het bewerken en schreeuwt... geef toe dat je een konijn bent, geef toe dat je een konijn bent... Dit soort dingen maken deel uit zijn onderdeel van dictatoriale regimes. Ja, ik probeer het nog maar iets van humor, want ja. anders dan word ik echt zo verschrikkelijk depressief. Uh, dit is niet ja. een foutje. en Het is te, te debiel voor dat Gaddafi aan de ene kant met diplomatieke offensieven aan de gang gaat... en aan de andere kant journalistieke... Ja of journalisten dit aandoet. Maar Jan, het is toch ook heel naïef dan? Want ik bedoel, jij kan toch op zijn vingers nagaan... dat die journalisten dit verhaal naar buiten gaan brengen? Ja, maar goed, deze man probeert toch uh, wat nog in hem zit... Dit, dit, dit land in zijn ogen te redden. Uh, en, en natuurlijk is een excuus dan... ja, dat is een formaliteit, maar hij weet net zo goed als ieder ander... het feit dat ze er hebben gezien, dat vind ik wel mooi... Het is natuurlijk verschrikkelijk wat die journalisten hebben meegemaakt. Maar dat ze daar getuigen zijn geweest van martelingen. Dat moet ons toch hier in het Westen wel aan het nadenken zetten. Dit, ik, bedoel, ik, ik, ik erg me enorm aan het feit dat er ook bij Obama en andere, andere wereldleiders... het no-fly-zone, dat duurt allemaal zo lang. We mm. hebben geleerd wat er in de Balkan is gebeurd. Toen waren we ook te laat. Er zijn ook honderden, duizenden mensen afgeslacht. En ik vermoed dat dit weer het, het, hetzelfde verhaal is. Ja. Dat we te laat zullen ingrijpen. Um, over de rol van de media, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Gaddafi doet daar natuurlijk volop aan mee... met een zijn propaganda, propaganda, propaganda praat. Uh, het lijkt me niet makkelijk als je de baas ergens bent... om daar journalisten naartoe te sturen op dit nee, moment. Nee, ik, ik, ik, ik, ja, ik heb heel veel respect voor de journalisten die er wel naartoe gaan. Ik ben zelf twee keer in Afghanistan geweest... embedded met de militairen. Nou, dan voel je hartstikke veilig. Maar om gewoon in een auto door de woestijn te gaan en daar wel met de juiste papieren zogenaamd... of echt uh, uh, daar, daar rond te rijden met, met gevaar voor eigen leven. Ja, respect. Ik bedoel, zij zijn wel heel erg belangrijk voor het nieuws. Ik bedoel, uh, we weten ook dat Al Jazeera nu echt toch de topzender is... Daar waar we heel veel naar kijken met z'n allen. Die hebben er ook voor gezorgd dat de revolutie in Egypte... Uh, uh, echt plaats heeft gevonden. En, en je ziet dat nu toch wij afhankelijk zijn van de journalisten... van deze helden, en zo noem ik ze maar even... die, die dit nieuws naar buiten brengen... Nou, ik weet niet hoeveel Nederlanders er zijn in dit, die strijd. maar die zitten meer in de grensgebieden. als dat ze in de buurt van Tripoli zitten. Ja. Maar... En, en het leert ons wat die bevolking dus uh, al die jaren heeft nee, ondergaan. Nee, want op een gegeven moment hè, uh, hoorde je mensen zeggen. van nou, Tunesië. Wat gek, we wisten er niks vanaf. Nee, als je in zo'n regime ja. leeft. is het wel logisch dat je dat niet van de daken gaat schreeuwen. Ik heb ook wel eens over Irak mensen horen zeggen. ja, ieder volk heeft de dictator die ze. of heeft de leider die, die ze, ze verdienen. Verdiend. Ja. Nou ja, he, dit is hoe terreur werkt. En, en, uh, it, ja, wij it, kwamen uh, alleen maar in Tunesië en Egypte in de badplaatsen. Het nou ja. is wel weer het zoveelste bewijs hoe belangrijk het vak van journalist ja. is. Hoe, hoe je dat, dit, dat woord als geuzenaam moet dragen als, als, als dat je vak is. En uh, ik, ik ben wel eens verbijsterd als ik zie hoeveel bewondering wij met z'n allen hebben. En hoeveel belangstelling voor iemand die dan per ongeluk... Met een voetballer is getrouwd, of, of een facelift heeft gehad, of siliconenborsten. En dan denk ik. Maar zullen zul we ook de journalisten weer eens een keertje. Uh, met wat het. meer bewondering gaan uh, bekijken. Absolut. Goed. Nou, Sorry voor de... deze irritante politiek correcte opmerking. Nee, maar, maar dat is Ik hem op erg goed, hoor. Ik bedoel, ik heb nog iemand voor de Ruigentreiner. die misschien onze een mop <laughs> kan vertellen. Dus bij deze. Ja, ja hij gaat mee. Uh, ander onderwerp. Er moet bezuinigd worden op de publieke omroep. Om te kijken hoe. heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur. en. Uh, heeft een, een, een, een wetenschap.? Is er volgens mij ook nog bij een aanbesteding uitgeschreven waar consultancies en aanverwanten op mogen reageren. De kosten van het onderzoek 1 miljoen euro, Jan Slachter. Ja, ik, ik, ik viel bijna van mijn stoel toen ik het hoorde. Ik bedoel, dat hele kantoor moet volgens mij nu binnenkort naar Hilversum komen, want ik geloof dat ze het onderzoek in drie maanden moeten afronden. Ja, het had ook van 200 miljoen naar 199 miljoen, 1 miljoen euro. En als je dus weet dat de, de omroepen allemaal uh, ieder jaar... Een, door een accountant goedgekeurd uh, jaarverslag, jaarrekening moet indienen... wordt gecontroleerd door de NPO, wordt gecontroleerd door het commissariat van de media... door de rekenkamer, wellicht was een andere methode goedkoper geweest... dan had het hetzelfde opgeleverd. En ik ben bang dat dit onderzoek alleen maar laat zien... Want ja, vaak praten die onderzoeksbureaus, toch de minister naar de mond. Dat ze gaan roepen van nou het kan allemaal makkelijker, minister. Ja. Uh, en, en ik vond een goede opmerking van Bart Soepno van, van uh, de NTR die vanochtend op Twitter riep: van laten we het daar nou niet meer hebben over de, over de kwantiteit, maar over de kwaliteit. En dat gaat nu heel te veel. Veel te veel over acht omroepen. Jan de Jong die roept, ja, is een slecht mo geen mooi wiskundig getal. Nee, we er terug naar zes. Ja, ja, wat een waanzin. Laten we het hebben over de kwaliteit van onze programma's. En dat vind ik veel belangrijker. Ja. Maar ja, goed, die komen dus in, in het gedrang. Ik kom in het gedrang, dat, dat, zal, dat staat buiten kijf. Uh, hoe je het ook wendt of keert, 200 miljoen is te veel. De omroepen en de NPO hebben gezegd 50 miljoen. Nou, misschien dat je nog uitkomt op 70, dat zou misschien dan nog wel kunnen. Maar hij zegt dat, de dat is te weinig. Ja, maar dan, dan kom je toch echt aan de programma's. Hoe je het wet of keert. en, en bedoel, ja, dan, dan ga je, net zoals wat Jan de Jong ook zei voor de NOS... Ja, hij wil de Champions League behouden. De andere omroep zegt, ja, wij willen graag dit behouden. Maar je zult programma's moeten ja. gaan schrappen. Dat ja. kan niet anders. Jaja, jij maakte net een mooi uh, statement over die journalisten. Maar dat is inderdaad wat Jan de Jong, de directeur van de NOS, is dat, heeft gezegd. Van, uh, nou ja, als dit doorgaat allemaal, dan gaat het ten koste van de nieuwsvoorziening. Lieve schat, ik heb een vierpuntenplan voor je. Ik ga het even heel eenvoudig oplossen. <lacht> Punt 1 dat miljoen in je zak steken eh, of naar de omroepen laten gaan. Punt 2. Schrijf een prijsvraag uit... waarin iedereen die bij de omroep werkt... een voorstel doet voor bezuinigingen met in zijn achterhoofd... dan blijft mijn baan eh, bewaard. Punt 3. Ik ben een bakfietsrijder, ik heb geen auto, ik word vaak gehaald. En dan wordt het altijd in hele chique auto's. Ik was laatst bij de commerciële, bij, bij koffietijd de gast. Je maakt nog eens wat mee. Daar zat ik in het tweedehands autootje van de moeder van de stagiair. Vind ik ook prima. Dus iets minder chique auto's. Punt vier. Volkskrant vandaag. met meer niet vrouwen. Miljoen, hoor. Nee, is met meer vrouwen in de top doet een bedrijf het beter. Uh, Hilversum is en blijft natuurlijk een bolwerk... van witte heteroseksuele mannen van middelbare leeftijd. Daar heb ik niks tegen. Ik ben er met één getrouwd. Naast je zit. Nee, ja, nee, ik ben er zelfs met één getrouwd. <laughs> ik ben dol op ze. Maar uh, uh, uh, uh, iets... Meer vrouwen, Er dus, komt het Het is echt wetenschappelijk bewezen. M meer vrouwen uh. aan de top leidt tot, uh, tot betere ja. uh, prestaties. Maar financieel. Jan, go, go, goed, dit plan nemen we ook nog mee dan. Ja, hè? Uh, want het, het zal ongetwijfeld opleveren. Maar volgens mij geen 200 miljoen. Uh, even naar die opmerking van Jan de Jong. Jij zei dat iets over. Ik, ik las ook een opmerking van de baas van 3FM. Die zei, ja, ook hier kan ook niks uh, meer weg. Nee, ja, maar goed, kijk. Het is natuurlijk... Kijk, het rare was wat in het regeerakkoord stond: 200 miljoen. En toen dacht ik, toen ik dat las, nou, daar zal dan wel een visie onder liggen. Maar het was maar één zinnetje. Mm. Het was toch een soort revanche op de publieke omroep, waar de PVV uh, en de VVD, die zijn ook niet echt uh, despublieke omroeps, voor hebben gezorgd. Uh, en meer was er ook niet. En je ziet ook nu dat de minister eigenlijk met haar handen in het haar zit. Want zij weet net zo goed als een ieder dat 200 miljoen gewoon veel te veel is. En ik hoop alleen maar dat de politiek gaat inzien dat wij bij moeten bezuinigen. Maar wat ik ook raar vind. en ik hoor dat van mijn collega's, die praten nu over fusie en zo. Oh ja. En dan vraag ik aan ze wat levert dat dan op. Dan zeggen ze miljoenen. En dan denk ik van ja, maar heb je dan niet al die jaren te veel uitgegeven? Ik bedoel, weet je, dat, die vraag kun je ook stellen. Ik weet bij ons dat, dat wij, wij krijgen ook overheid maar dat besteden we allemaal aan de programma's. Wij hebben echt te veel geld, wat wij krijgen bij de publiek, om durf ik hier te zeggen, aan overheid En ik maak er programma's voor. Uh, bloemencorso's, uh, carnaval, mm. betalen we allemaal uit eigen zak. Maar als je de boel bij elkaar zet, krijg je toch minder overheid Ja, maar als je ziet naar nou, bijvoorbeeld de, de fusie van de NTR met de NPS, RVU en Tediak. Ja, dat heeft 3-4 miljoen opgeleverd. Dus als je dat echt allemaal zou gaan doen, dan levert dat in totaal misschien 20, 30 miljoen op. Dan en dat je, is dat dan ook. ben je nog niet op die 200. Totaal dus, niet. dus ook al die fusies, dat is nog steeds... Maar we hadden net uitgesproken, gaat de EO er weer uit... dan moet je weer wat nieuws gaan verzinnen, nieuwe decors. kost allemaal geld. Ja. En nou ja, wat, wat ik heel erg vond, is gisteren las ik... Uh, dat uh, er op het journaal, op de nieuwsvoorziening bezuinigd... zou moeten gaan worden. Nou, wat ik dat net dat is wat Jan de Jong zegt, hè, de directeur van de NOS. Wat ik net al zei over, over, over Libië. Ik bedoel, uh, het is zo evident... wat de journalistiek mm. betekent voor democratie. Ja, dat goed, mag de, je de, gewoon de, niet aan. Het punt is, er moet bezuinigd worden of naar 200 miljoen worden uit naar 150 of wat dan ook. Maar het moet ergens vandaan komen. Ja. En de, de, de reactie die je nu ziet is aan de ene kant inderdaad... Die mensen die willen gaan fuseren. Nou, jij zegt dat levert ook niet al dat geld op. Dat om. levert dat geld en op. Je ziet, en je ziet mensen die de hak in het zand zetten. De NOS zegt van uh, ja, terug naar zes omroepen. Uh, maar bij ons kan eigenlijk niks meer weg. Want dat gaat ten koste van de nieuwsvoorzieningen. En zo zie ik overal baan. Ja, wij zeggen gewoon Max blijft Max. Wij willen niet fuseren. Wij willen wel samenwerken. Want ik volgens mij kun je daar net zo goed veel geld mee verdienen... als dat je een fusie aangaat. Maar Waar het vooral om gaat, is dat wij ervoor moeten waken... dat de kwaliteit van de programma's niet wordt aangetast. En dat dreigt nu te gebeuren. Daar is de politiek dan ook mede verantwoordelijk voor. Want je kunt niet met droge ogen blijven beweren... dat er makkelijk 200 miljoen van af kan... zonder dat je de kwaliteit van de programma's aantast. Nou, dan je krijg je echt? dus veel meer series. Ja. En dan krijg je minder uh, bedoel, onderzoeksjournalistiek. Dat is al een heel klein onderdeel wat we bij de publiek omhoop doen... dat zou eigenlijk veel meer moeten gebeuren. Omdat het duur is, wordt het niet gedaan. Nou, dat dreigt dan ja. ook allemaal te verdwijnen. Over ik zie wel soms bij, bij entertainment dingen... waarvan ik dacht, dat zou ook wel door de publieke gedaan kunnen worden. Dat dus de, is de commissieel. Commissieel. Als je, Nee, nou ja, pro programma's soms bij de, bij de publieke, waarvan ik denk, die zouden ook wel naar de... Uh, ja, precies. Naar de ja, maar de het, is, het is maar ja. 5% van het totale aanbod. Het lijkt ja. altijd heel veel. Even één ding daar nog uitlichten. Want daar ja. wordt veel over gesproken. Uh, gisteravond de laatste aflevering van Ali B op volle toer. Ja. Heb je dat wel eens gezien of niet? Ik heb ik heb er gisteren drie seconden van gezien. Maar omdat hij heet het. Ik vind Alibe schat, maar is dat heet het koug te kauwen. Ik kan niet kijken naar. Ja, sorry, ik ben heel ja. tuttig. Ik kan niet kijken naar mensen ja. die deed het kauwend kou in beeld zijn. Ik heb het gisteren los voor dat ja, programma, ik heb het, ja, ja, Ik heb het gisteren toevallig voor de eerste keer gezien. Ja, ik vond het ontluisterend. Ik vond het heel mooi om te zien hoe jong en oud. Uh, met elkaar gewoon muziek maakt... en dat dat, dat, dat verenigt... dat er geen leeftijdsverschil is. Uh, ik ben ook niet een enorme grote fan van Ali B. Ik vind dat hij af en toe van niet te grote ogen opzet... waarvan ik denk, nou, wat heb je allemaal... naar binnen gesnoven Maar oh. dat even terzijde. Maar het format, gemaakt door Toevallu Media... fantastisch. Maar is dit nou een, een publieke omroepprogramma... of ja, had dit ook, ook bij de commerciële wel. gekund? Ja, ja, maar zo kun je wel veel meer dingen gaan bedenken... die misschien wel bij de commerciële hadden gekund. Maar dit vind ik nou echt wel een mooi programma... waar jong en oud samen iets doet met muziek... en zie je dat leeftijd helemaal geen... Verschil maakt. Dus heel mooi. Dat gemaakt. wist je al langer, hè? Dat wist ik al langer, maar bij deze <laughs> is dat ook een keer bewezen. Het programma had net zo goed op één gekund. Want het is echt voor de jonge kijkers gemaakt. Maar ik denk dat ouderen er ook graag een naar kijken. En Ali is ook wel een jongen die ergens voor staat. Ja. ja. ja. ja. Nou goed, dan zijn we daar ook weer uh, over eens. Uh, wie het wordt gefluisterd dat hij misschien wel de Nipkoff schrijft voor het programma. Dat zou ik best kunnen. Oh ja? Ja. Ja. ja? ja. ja, het is een mooi programma. We gaan het zien. Uh, dank voor jullie uh, bijdrage aan dit Mediaforum. Shasha Morali en Jan Slachter. Zometeen onze kandidaat in de nationale nieuwsquiz. 104 punten is de score tot nu toe. Nordin Bellari heet hij. Komt uit de Lelystad. We draaien een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Dat album heet 3, 2, 1. Is van een Australische singer-songwriter met de naam Lijor. Je op z'n Frans moet je dat uitspreken. Van het album This All Love. Yes, yeah, we're moving on, looking for direction. Mmm, we've covered much ground. Thinking back to sense I can no longer connect. I don't have a heart left to throw around.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 Dat is uh, ontzettend populair in uh, Australië. Uh, Ligeor, dus, This All Love. Er bestaat ook een uh, uitvoering van dit nummer... dat het publiek eigenlijk het hele nummer meezingt. Dan zingt hij alleen met de eerste, de eerste regel. Net als Guus Meeuwes met Het is een nacht. Publiek doet de rechts. Bijzondere uitvoering van dit nummer. This All Love. Het is de Radio 1 CD van deze week. Nordin Bellari, welkom. Dankjewel. 31 jaar, woont in Lelystad. Uh, 104 punten is de hoogste score. Dus die moet jij eventjes uh, voorbij. Ja, dat is een hele pittige. Ja, maar jij bent wel van de cijfers, hè? Accountant, zie ik? Juist, ja. Accountant in de opleiding nog, maar uh, hopelijk binnenkort uh, definitief accountant. Ja, ja, maar ja. je snuffelt een beetje in de boek al en zo. Ja, ja, ja. Wordt ik, er veel uh, gefraudeerd? Of er veel gefraudeerd wordt? Ik ben ze nog niet tegengekomen. <laughs> nee, maar dat is wel je taak toch, lijkt me? Om de boel een beetje. Eh, dat is niet de hoofdtaak, want eh, als iemand goed fraudeert... dan wordt het heel lastig ook als accountant uh, om, om erachter te komen. Ja, ja, ja. ja. Nou, het lijkt me toch wel bijzonder elke dag met die cijfertjes bezig. Hè? Maar jij vindt dat wel lekker? Ik vind het heerlijk. Ja. Intussen de radio aan misschien met het nieuws erop. Uh, ja. Om een beetje de boel te volgen. Kijken of dat ook gelukt is. Want <laughs> nogmaals, we moeten over die 104 punten heen. Laten we kijken wat het gaat worden. Eerst de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Het liep met een sisser af voor minister Hillen van Defensie. Uw optreden vandaag is bepalend voor uw politieke toekomst. En dat vindt Hillen een beetje overgeven. En voor de rest moeten we het niet kleiner maken dan het is. Maar ook niet groter maken dan het is. Anders dan wat de Tweede Kamer vindt. Is er volgens de minister geen sprake van een structureel probleem bij Defensie. Maar vooral is het de vraag of wordt het goed aangepakt. En ik denk dat wij bij Defensie ons best doen om dat te doen. De bezem moet er doorheen, de trap moet van bovenaf schoongeveegd worden. Ja, minister Hillen van Defensie moest gisteren in een debat met de Tweede Kamer... opheldering geven over de misstanden bij de marine in Den Helder. Hier is vraag 1. Topadviseur van Hille, dat is secretaris-generaal Tom Anink, die wist van die misstanden, maar heeft dat verzwegen voor de minister. Hillen en Annink hebben een verschillende politieke kleur... En nu vraagt men zich in de wandelgangen af of dit wel handig is... voor mensen die zo nauw met elkaar moeten samenwerken. Hans Hillen, dat is bekend, is van het CDA. Bij welke partij hoort deze secretaris-generaal Ton Annink? Partij van de Arbeid. Is dat een gok? Ja. Dat is goed gegokt. <laughs> ja, we hoorden vorig jaar al over de integriteitsschendingen. Ondanks zijn verplichting hiertoe heeft hij hierover niks tegen Hillen gezegd. Vraag 2. Hans Hille is sinds oktober 2010 minister van Defensie... en moet zich nu verantwoorden voor zaken die voor zijn aanstelling zich afspeelden. Wie was zijn voorganger op dat departement van Defensie? Geen idee. Eimert van Middelkoop, van de ChristenUnie. Okay. Dat was hem. Vraag 3. Misstanden bij de marine zijn niet nieuw. In 2007 zijn twee militairen van een vergat veroordeeld... tot voorwaardelijke werkstraffen... Vanwege het opsluiten van een vrouwelijke matroos in een kist. Die straffen waren het resultaat van een groot onderzoek naar de misstanden. die door een andere vrouwelijke matroos waren aangekaat. Op welk fregat speelden deze misstanden zich allemaal af? Nee. Dat lijkt me ook een lastig idee. Nee. Het fregat Cherk Hiddes is dat. Cherk Hiddes. Misstanden zouden zijn gebeurd. tussen eind 2004 en begin 2005. tijdens de golfexpeditie Enduring Freedom. Uit het onderzoek is uh, alleen het incident met de kist uit uh, januari 2005 overgebleven. Enkele verklaringen van de klokkenluidser konden volgens het openbaar ministerie namelijk niet kloppen. En voor een aantal zedendelicten was er ook geen bewijs. We gaan naar de vraag met een geluidsfragment. Je hoort uh, iemand praten, de vraag is wie is dat? Ik denk dat, uh, dat Milan een hele goede wedstrijd speelde.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 Vraag 5. Een andere ploeg die zich heeft geplaatst voor de kwartfinale... is Schalke 04. opmerkelijke prestatie... omdat de ploeg het in de Bundesliga niet zo goed doet. Net als Louis van Gaal van Bayern München... staat ook de coach van Schalke daarom onder zware druk. Wat is zijn naam? Magat. Felix Magat uh, is goed. In diverse Duitse dagbladen wordt gemeld dat zijn contract, uh, dat hij dat niet zal uitdienen. Laatste vraag. Maximaal 4 punten. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is natuurlijk, wat bedoelen we dus... En bij het onderwerp gaat het dus om één term die je moet noemen. Een onderwerp uit het nieuws, hier komen de aanwijzingen. 4. Op mijn tweede begon mijn aanwezigheid. 3. Ik ben onder meer een wensvervulde juweel. 2. China was niet blij met mijn bezoek aan Nederland in 2009. Dalai Lama. En dat is goed, ja. Die punten gaan er nog even mooi bij. Uh, is inderdaad goed. Uh, de Tibetanen kunnen hun Dalai Lama niet kiezen. Ze menen dat de geest van de leider wordt wedergeboren in een baby. In 1937 ontdekten ze toen de tweejarige Tenzin Gyatso... die nu de veertiende Dalai Lama is. De bijnaam van de Dalai Lama is Koendun. wat aanwezigheid betekent. Vandaar die eerste aanwijzingen. Uh, de reden is dat hij gaat aftreden als politiek leider... van de Tibetaanse beweging in ballingschap. Dalai Lama is goed. Je komt op factor vijf. En daarmee spelen we dan zometeen deel twee van de quiz.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 En die groep maakt zich zorgen over de manier waarop we samenleven. Over de verharding, de ik-cultuur en het gebrek aan respect in de samenleving. Was dit in het Nederland van de jaren 50 anders? Of beter misschien zelfs? Vandaar de stelling, vroeger was alles beter. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms tot naar 7070, kost 50 cent. U kunt gratis bellen naar nummer 0800-1101. Stem op onze website www.stand.nl en ook twitteren naar atstan.nl. Dan zijn we terug bij Nordin Bellari uit Lelystad. Factor 5. Um, om aan die 104 punten te komen, moet je in ieder geval 21 vragen goed hebben. Dat is nog wel een klus, denk ik. Maar um, we gaan het toch proberen. We kijken hoe ver we komen. 90 seconden de tijd. Als je een antwoord niet weet, onmiddellijk pas roepen. Dan stel ik snel de volgende vraag. Okay. Goed. Komt-ie. Ja. De Nationale Newswist. Wat is de naam van de Nobelprijswinnaar die mee wil doen aan de presidentsverkiezingen in Egypte? El Baradei. Is goed, welke Amerikaanse staat heeft de doodstraf afgeschaft? Illinois. Is goed, in een wijk boven welke stad vliegen ruim 60.000 spreeuwen rond in een grote wolk? Utrecht. Is goed, het parlement van Ierland heeft ingestemd met de benoeming van wie tot premier? Kenny. Dat is goed. De Nederlandse afdeling van welke organisatie is woedend over de bonus van de hoogste baas? Amnesty International. Is goed. Zo'n 250 Noord-Afrikanen hebben na zes weken hun hongerstaking in welke Europese stad beëindigd? Griekenland. In welke stad? Athene. Ja, dat is goed. Welk PVV-Kamerlid zou twee jaar geleden werkzaam zijn geweest als informant voor de Rijkssociërge? Hero Brinkman. Is goed. Wat is de nationaliteit van Carlos Slim, de opnieuw rijkste mens ter wereld? Mexicaan. Is goed. Nederland heeft bij het WK in India in welke sport de vierde nederlaag geleden? Kick it. Dat is goed. Op basis van de FIFA-ranking mag welk land zich als beste voetballand van Zuid-Amerika noemen? Argentinië. Is goed. Hoe heet de minister die wil dat de, de flitsmarges bij de snelheidsovertredingen kleiner worden? Schultz. Dat is goed. Welke space shuttle maakte gisteren zijn allerlaatste landing? Discovery. Is goed. Welke zanger is volledig hersteld van een operatie aan zijn stembanden? Jan Smit. Is goed. De VVD vindt dat minister Donner moet opschieten met het kooprecht van wat voor woningen? Uh, huurwoningen. Sociale huurwoningen. Welke minister heeft Qatar hulp aangeboden... bij de bouw van stadions voor het WK voetbal van 2022? Verhagen. Is goed. De Raad van State heeft bepaald... dat de sluiting van de koffieshop in welke plaats terecht is? Teneuzen. Is goed. De koning van welk Afrikaans land... heeft in een tv toespraak hervormingen aangekondigd? Marokko. En dat is ook goed, zeg. Volgens mij heb je al die vragen goed in, uh, in het kanon. Maar zijn het er genoeg om aan die 104 punten te komen? Wat denk je zelf? Ik heb ze niet mee kunnen tellen, maar... Nee. Het was heel lastig om dat in, in die 90 seconden te halen. Want je hebt er echt 17 goed. Dat is 17. gewoon heel knap. Ja. Uh, alles goed dus inderdaad. Maar 17 keer 5 is 85. En dat is geen 104. Dus uh, helaas moet je met vlag en wimpel hier van het Mediapark af. Maar Juist. je hebt er helemaal niks aan gewoon. Dat wil zeggen, ook weer niet. Want uh, je krijgt wel de bekende prijzen. Dat betekent uh, de lunchradio, de mok. En uh, maar, maar, natuurlijk, wat hebben we nog meer eigenlijk ook weer? Uh, oh ja, tuurlijk, de kaarten van beeld en geluid. Ik was het helemaal vergeten. <laughs> Ik ben er even helemaal uit geweest. Uh, goed gedaan, gewoon, kortom. Maar ja, ja. nogmaals, de, hey, als je als hebt als er als niks als aan voor de week, overwinning. Precies. Dank je voor het meedoen, Nordin was dat. Uh, zometeen na uh, 1 melden wij ons weer kwart over 1. Dan gaat het vooral over opvoeden en een boek van Misha de Winter... die daarover heeft geschreven. Dat zometeen, nu is het NOS Journaal.